Maar het is een vergadering, kun je het mij niet zeggen? Hoe gaat hier godsnaam in je hoofd om correspondenten uit te nodigen en ons buiten te sluiten? Heeft u dat gedaan? Hier! Bij de plechtigheid zijn we welkom. Aan de tentoonstellingen mogen we meewerken, maar voor de lunch moeten we betalen... en van de receptie moeten we uitgestoten, terwijl het ook onze correspondenten zijn. Ach, dat was mij nog niet opgevallen, maar je, ja, je hebt groot gelijk. Even maar eens op zijn blote billen. Wanneer is hij klaar? Uh...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 Ik moet bewegen nu. Barst ik. Oh, het lijkt wel of je gek geworden bent. Ja, ik ben gek geworden. Oh. Je bent boos, hè? Boos? Ik ben razend. Maar leg me dat dan eens uit. Jullie nodigen de correspondenten uit.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 Het zijn net zo goed de correspondenten van mijn afdeling. We zijn wel goed genoeg om mee te doen aan de tentoonstelling. Uitstekend. Natuurlijk. Maar dan ook helemaal. Zodra de correspondenten worden uitgenodigd, worden ze door het hele bureau ontvangen. Net als op de correspondentenbijeenkomsten. Ik begrijp waarachtig niet dat je dat niet inziet. Ik begrijp het toch nog niet helemaal. Maar. Nee.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 Ik zal ze leegmaken. Gert, zou je even willen helpen? Wat moet er gebeuren? Een van paard. Hans wil deze lade hebben voor volkstaal. 2 x 10 is 20 geladen, daarvan 10, 15, 16. Volkstaal. 2, 4, 5 van volksnamen.